In Sint-MRA. Als je ook kijkt naar de doelstellingen die er vanuit de MRA ook zijn waar het de mobiliteit betreft en je ziet dan wat er in de bereikbaarheidsvisie staat dan klopt dat gewoon niet met elkaar. En is er ook naar onze smaak onvoldoende besef van een gemeenschappelijke taakstelling erin. Je leest dat ook terug in hetgeen wat men ten opzichte van Zandvoort zegt. Men zegt, daarvoor moet de gemeente Zandvoort steun vinden in de regio. Die opmerking die gaat gewoon simpelweg voorbij aan hetgeen wat er gebeurt, namelijk dat 60% van onze bezoekers die kennelijk een, voor een vorm van mobiliteit naar de kust kiezen, vanuit de regio naar ons toe komen. Hoezo zou Zandvoort daar dan steun voor moeten vinden bij de regio? De regio zou gewoon steun moeten bieden. En dat laatste daar ontbreekt het aan. En dat is nou de essentie van waar wij, ten aanzien van die Kennemer Agenda, en de, met name wat betreft de bereikbaarheidsvisie uh, uh, in van mening verschillen. En daarom vinden wij het toch verstandig om uh, die, naar die consensus te willen wij graag streven. Dat vereist begrip van alle partijen. Maar of dat er is, dat moeten we nog even bezien. Dat is het, voorzitter, wat ik nog wilde opheffen. Dank u wel, meneer Het woord is aan de heer Vertichelen. Meneer Vertichelen. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het heel erg kort houden. Wij protesteren met klem tegen het feit dat ondanks de toezeggingen om het betoog in te korten, ondanks het feit dat we nog in twee minuten aan het woord waren, ons van de voorzitterzijde de mond wordt gesnoerd, omdat mensen nu helemaal geen belangstelling hebben voor feiten. Dat is niet, dat is niet democratisch wat hier gebeurt. Dank u wel. Mijn excuses is voor dat gevoel het is geen sinds mijn intentie om ondemocratisch of zelfs onaardig te handelen. Meneer Hendricks. Dank u voorzitter. En mijn mijn internetverbinding haperde net een beetje tijdens het uh, betoog van uh, de heer Molenburg. Dus vergeef me als ik iets vraag wat hij uh, wel heeft geantwoord. Mij um, is namelijk niet helemaal duidelijk hoe het vervolgproces nu gaat. Want in het stuk wordt uitgelegd dat er uh, ter hoofdprogramma komen er uitwerkingen en uitwerkingsplannen. Maar klopt mijn aanname dat, ze, dat over mobiliteit dat, dat niet het geval is? Dat dat, dat het inderdaad nog volgt als die mobiliteitsvisie is vastgesteld? Dank u. Ik zag nu nog net een hand. En die zie ik nu niet meer. Niemand meer? Geen reactie? Meneer Molenbeul, gaat u gaan. Ja, nou, de, de, de, de heer Balbert Wilson en ik kunnen het niet meer met elkaar eens zijn dan, uh, uh, dan, dat, dat, ja, dat, dan hij dat verwoord. En dat is ook precies de reden waarom het voorbehoud wat wij hier maken, uh, gemaakt wordt. Uh, u moet van mij aannemen dat dit een punt van discussie is... wat wij hebben in Zuid-Kennemerland. Waarbij um, aan de ene kant het gezamenlijk optrekken... als uitermate belangrijk wordt geacht... en tegelijkertijd um, uh, met het signaal wat we afgeven... door dat op deze manier te doen... ook heel helder is hoe wij in de wedstrijd zitten. Um, en met betrekking tot het punt van de heer Hendricks... ja, um, er zit een hele nadrukkelijke koppeling... tussen wat hier in de Zuid-Kennemer-agenda wordt vastgesteld... Uh, en de mobiliteitsvisie waar we in het vorige onderwerp over hebben gehad. En we zeggen niet voor niets... uiteindelijk de uitwerking die daar plaatsvindt... en de, de, de zaken die daarin worden uitgewerkt... zijn voor wat ons betreft leidend in het mobiliteitsverhaal in Zuid-Kennemerland. Dank u wel, voorzitter. U ook, hartelijk dank. Dus stel ik hiermee vast dat het in ieder geval geen afgerond geheel is... en een bespreekpunt blijft. Dank u, vriendelijk. Ik ga hiermee door naar agendapunt... 7. Zienswijze, covenant, covenants... samenwerking, Zuid-Kemmerland. Om de regionale samenwerking te verbeteren en de betrokkenheid. Het lijkt wel erg veel op elkaar allemaal, maar dat moet dan ook. En ik zie nog een handje van de heer El -Gabali. Gaat het nog van het vorige punt, meneer El Of gaat het over nu? Gaat uw gang. Ja, ik was uh, even met terugwerkende kracht uh, vergeten te melden dat ik uh, bij dit stuk. ...in een klankbordgroep heb gezeten. Dus dat, ik, uh, dat mijn belang en betrokkenheid erbij is. De klankboordgroep was vanuit de raad. Uh, dus ik, denk, ik meld het alsnog even aan de voorkant van dit punt. Bijzonder attent, dank u vriendelijk, hiervan notitie en akte. Ik ga door. Um, om de regionale samenwerking te verbeteren en betrokkenheid van de gemeenteraad te vergroten... ...is voor de regio Zuid-Kennemerland een nieuwe governance uitgewerkt. In een samenwerking is Convenant plus daartoe bijbehorende bijlagen... Met de in het Covenant opgenomen werkwijze wordt de besluitvorming over de beleidsopgaven die er voor de regio zuid Kennemerland liggen verbeterd. Worden procedures inzichtelijker en wordt de positie van de gemeenteraad geoptimaliseerd. Doordat de raad tijdig in de beleidsvorming betrokken wordt, wat nu voor zijn conceptstukken. De gemeenteraad wordt gevraagd hierop een reactie, zienswijze te geven. Op basis van die zienswijze die uit de vier raden naar voren komt, wordt vervolgens een definitieve voordracht met formele instemming aan de vier gemeenteraden voorgelegd. Daarna zal het bestuur convenant door het college namens de gemeente worden ondertekend. Het gaat in etappen, socialist. Aan wie mag ik het woord geven? Ik, doe, ik begin eigenlijk omgekeerd met dat en begin met openzet. Wie mag ik het woord geven? Ja, voorzitter, ik, uh, ik neem graag het woord. Uh, onze zienswijze is dat wij instemmen met de voorliggende uitwerking van de governance uit Kellenland. En dat de stukken voor definitieve besluitvorming kunnen worden voorgelegd wat ons betreft. Wel een kanttekening, want anders dan voorheen uh, uh, zal een ruim en actieve vertegenwoordiging vanuit de Raad van Zandvoort bij regionale uh, raadsbijeenkomsten uh, uh, gewenst zijn... En dat ter voorbereiding van dergelijke bijeenkomsten, waarbij de deelnemers vanuit de Rade worden geacht de standpunten namens hun gemeenteraad in te brengen, namelijk geen fractiestandpunten, dat er dan voorafgaande afstemming nodig is. Dus het voorafgaand aan regionale raadsbijeenkomsten inplannen en instemmen en afstemmen van standpunten zoals die namens de gemeente Zandvoort daarin, daarbij zullen worden ingebracht. Dank u voorzitter. Dank u. GBZ. Mevrouw van de Veld of mevrouw Kuin. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Kuin, dit... uit de gang. Dank u wel. Op dit moment hebben wij geen specifieke zingswijze. Um, we hebben wel moeite met weer een overleg overgaan. Um, we vinden dit wel weer een beetje een bureaucratisch gedoe. Dat willen we even meegeven. Tot zover. Dank u. Helder, dank u. PVV, de heer Van Tichelen of meneer Deen. Meneer Van Tichelen. Ja, dank u wel, voorzitter. Regionale samenwerking, daar waar het gaat om regionale vraagstukken, lijkt ons voor de hand liggen. Wij zien hier een hamerstuk in, dank u wel. Dank u vriendelijk. PVDA, mevrouw Kopper. De Vries. We <laughs> dank u wel, voorzitter. Mevrouw De Vries, gaat u gaan? Dank u. Rou, uh, omstreep het belang van regionale samenwerking, uh, zeker gezien de uitdagingen die, we, uh, die voor ons liggen. Er uh, ligt hier een mooie basis om verder te verbeteren. Door de heldere afspraak en uitgewerkte structuur uh, zou er tot een betere samenwerking moeten komen. Uh, Dat is wat ons betreft helemaal positief. We hebben twee uh, vragen. De eerste daarin is uh, onder het stukje risico's staat aangegeven. Pas na een zekere aanloopperiode kan worden beoordeeld of de conference naar wens functioneert. Uh, en onze vraag is daarbij, het kwam niet helemaal voor mij uit het stuk, hoe is dit dan meetbaar? Wanneer is dit een succes en wanneer functioneert dit goed? Moeten we dit vooraf nog bespreken of, of is daar al een helder beeld op? En wat is dan de evaluatietermijn hierbij? Uh, nou het tweede stuk, dat is eigenlijk in het verlengde wat uh, mijn collega van OPZ net al zei, Um, belangrijk uh, voor de samenwerking. en dat we allemaal betrokken zijn. Bij de laatste bijeenkomst waren er bijvoorbeeld maar twee uh, betrokkenen uit Zandvoort. Nou, Je ziet dat we allemaal wat onvertegenwoordigd zijn. Dus goed om aandacht te vragen voor deze bijeenkomst en uh, te borgen dat we daarin dus goed betrokken zijn. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw De Vries. VVD. De heer Hendricks. Ja. ja, dank u wel, uh, voorzitter. Oh. Um, ja, ook voor de VVD zit eigenlijk een hamerstuk. Um, gewoon goed. hadden we die governance structuur maar uh, voordat we begonnen aan die Kennerma agenda en de bereikbaarheidsvisie, uh, zou ik zeggen hadden we misschien die discussie van de vorige agendapunten voorkomen kunnen worden door op tijd uh, met elkaar in gesprek te gaan uh, ik zie ook dat ik een miscommunicatie had misschien dat mijn fractiegenoot ook nog iets toe te voegen heeft voorzitter met excuus uh, u vraagt nu aan mij of ik mevrouw zo het woord wil geven ja. of het is, ja. nee of voorzitter laten we maar verder gaan <laughs> Ja, meneer Hendricks, u moet verder gaan. Dit is niet normaal, hè? dat begrijpt u zo, maar gaat ja. u door. Eigenlijk wou ik verder gaan door u weer het woord te geven, voorzitter, want ik was klaar. Ik heb wel een VVD-aangelegenheid, dank u wel. Mag ik nu het woord geven aan GroenLinks, aan meneer Elgebali? Ja, dank u voorzitter. Ik zal het ook kort houden. Uh, ik wil wel eventjes iets uh, meegeven over het proces wat we tot nu toe hebben doorlopen, vanuit de klankbordgroep. Uh, dus als u mij dat toestaat, uh, zal ik het uh, heel minim en uh, sumuur houden, maar wel uh, treffend. De um, doelstelling hiervan is, uh, zoals u allemaal heeft kunnen lezen, om uh, juist uh, ook ons als raden mee te nemen aan de voorkant van stukken in 80%-versies of 60%-versies uh, om ook al mee te denken met de stukken. Nou, Dat had bijvoorbeeld, uh, wat de heer Hendricks terecht al aangeeft, uh, een paar punten kunnen voorkomen in, in de stukken die wij zojuist hebben besproken. Dus dat is mooi. Uh, en het is ook echt het belang, uh, en ik hoorde mevrouw Kuijnen het net al zeggen, um, dat het niet nog een orgaan is. Het is in dit geval uh, eigenlijk een, uh, ja, een soort van spelregelboekje, denk ik, meer op de al bestaande raadsbijeenkomsten en het komt ook voor de tijd die we daaraan uh, hebben besteed, uh, ook in de plaats. Dus dat, dat, dat gaat geen extra tijdinspanning uh, uh, in die zin opleveren richting, richting de raad. Het zorgt alleen voor dat die bijeenkomsten die we met elkaar hebben, dat die heel veel meer structuur krijgen en uh, ook veel meer uh, passen op waar de raad raden uh, om vragen in deze regio. Um, en tot slot denk ik dat het inderdaad heel erg belangrijk is, en de oproep is ook al gedaan door meerdere fracties, dat wij als landwoord ons uh, ook Hoorbaar en uh, zichtbaar maken in de regio. En ik denk dat het heel goed is, omdat je dan uh, in de regionale stukken ook kennis neemt van de standpunten van onze collega's. En uh, met uh, meer kennis kunnen we betere besluiten nemen, denk ik. Dus uh, wat ons betreft is dit natuurlijk ook een hamerstuk. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor deze mooie bijdrage. D66, wie mag het woord geven van D66? Nou, voorzitter, dat mag u aan mij geven. Meneer Herst, uh, gaat u gaan. Dank u wel. Nou, we willen graag aangeven dat de stukken voor definitieve besluitvorming kunnen worden voorgelegd. Dat is het. Nou, dat kan nog niet sneller. Dank u vriendelijk. Mag ik ten afsluiting nog het woord geven aan de portefeuillehouder in Molenburg? Nee. Dank u wel, voorzitter. Ik, uh, ik zie een reactie. Oh, oh, neem die kwalijk. Ik ben dat belangrijkste toch vergeten. <laughs> Meneer Metters, gaat u gang? Excuus. Ja. Ik kom even goed morgenavond hoor, op uw stoel zitten, dat maakt niet uit de, de, de voorzitter. Uh, ik, ja, ik wil er even kort op reageren, want uh, ik dank de heer uh, Al Kabali uh, voor zijn korte uitleg, vooral voor zijn oproep die hij gedaan heeft, want die is natuurlijk essentieel, om er samen wat van te maken met elkaar. En ik wil tot slot nog zeggen dat uh, de oproep van, uh, van OPZ door de heer Bouwberg Bilsel gedaan, die steunen wij ook, en voor ons is het namelijk stuk. Dank u wel. Dank u zeer, meneer Mettens en nogmaals mijn excuses. Meneer Molenburg, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Um, ik ben anderhalf jaar burgemeester van Zandvoort. Uh, en ik uh, zie dat wij in heel veel samenwerkingsverbanden opereren. Um, en ik moet eerlijk bekennen dat voor mij uh, Zuid-Kennemerland wel een uitermate relevant regionaal overleg is om met elkaar te overleggen. Uh, om twee redenen. A, vanwege de geografische eenheid die we met elkaar vormen... en de problematiek die we met elkaar delen. Dat is één. En twee, ook om samen een behoorlijk stevige stem in te, nemen, uh, in te kunnen nemen in de MRA. Um, omdat daar ook met name als het gaat om het verdelen van een hoop uh, centen um, veel omgaat. En ik denk dat het... Uh, nou, daar hebben we het net ook in het vorige uh, onderwerp met de agenda over gehad... Uh, door gezamenlijk op te trekken wij ook echt een behoorlijke uh, vuist kunnen maken uh, in die richting uh, dus alleen daarom al vind ik het ontzettend belangrijk dat we hier uh, deze stap zetten um, waarbij um, met name ook de legitimatie de democratische legitimatie in de richting van de inbreng die we met elkaar hebben heel erg belangrijk is en dit stuk er met name op toeziet om ook ervoor te zorgen dat u als raad goed in positie komt dat is tweeledig, aan de ene kant het formaliseren van een aantal zaken zoals dat in dit stuk ligt. En daarbij ook aansluitend uh, in de richting van uh, wat uh, als eerste door de OPZ is ingebracht... maar door een aantal van u hier ook is gevolgd uh, ook gezamenlijk echt een inbreng leveren... en zorgen dat we daar ook stevig uh, voor de dag komen. Hoe beter we dat met elkaar doen en hoe beter we dat als college doen... en hoe beter we dat als raad doen, hoe steviger we ook kunnen zorgen... dat het standvoortsbelang uh, goed uh, verwoord wordt. Uh, er was nog een concrete vraag van de Partij van de Arbeid... Um, de periode van evaluatie die wij voorzien is anderhalf jaar. Um, en ik denk dat het uh, van belang is om ook met name in de komende periode heel goed af te wegen. Waar wegen we dat op af? Uh, um, ik, ik zou zeggen dat is ook met name uh, heel erg uh, van belang. Uh, tot in hoeverre u straks als raad ook het gevoel heeft... Um, voldoende invloed te kunnen hebben op datgene wat er uiteindelijk in de besluitvorming uh, uh, uh, uh, in de richting van uh, uh, uh, uh, Zuid-Kernerland gaat. Nogmaals, er um, vindt geen enkele overdracht van bevoegdheden plaats. Het gaat echt om een, geme een gemeenschappelijke inbreng. Um, maar ik denk dat het goed is om na anderhalf tot twee jaar goed met elkaar te verkennen van hebben wij. Het idee dat we onze stem daar voldoende in kunnen laten horen. Nogmaals, periode van anderhalf tot twee jaar. Voorzitter, volgens mij heb ik daarmee alle punten gehad. U heeft daarmee alle punten gehad. En hiermee hebben we vastgesteld dat dit een hamerstuk is. En ik dank u voor deze afronding. Punt 8. Plan van aanpak, optimaliseren, bereikbaarheid en parkeren. De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om de kaders en uitgangspunten voor mobiliteit en parkeren verder uit te werken. In het bijgevoegd plan van aanpak is beschreven welke uitwerkingen er reeds lopen... en welke uitwerkingen aanvullend worden opgepakt. De Raad wordt gevraagd in te stemmen met het plan van aanpak... en in te stemmen met het oppakken van de overige maatregelen uit het plan van aanpak. Er hebben zich drie insprekers gemeld... en ik heb immers gezien dat ze alle drie aanwezig zijn. Dat is de heer Van der Veen... dat is mevrouw Mok... en dat is de heer Keur. Uh, ik vraag even aan, aan alle drie... of ze vertrouwd zijn met het systeem. U heeft alle drie... drie minuten spreektijd. En na uw uh, inspraakronde... vraag ik de uh, leden... of zij nog een toelichtende vraag hebben. En ik verzoek u dan ook... de toelichtende vraag te geven. En voor u begint met uw... Uh, met uw inleiding wil ik u vragen om eerst uw naam te geven en daarna uw inleiding te verzorgen. Als u uw inleiding al ingezonden heeft, zou ik u willen verzoeken om deze niet voor te lezen, maar zich te beperken tot kernpunten, trefpunten en vooral uw eigen, eigen kans en uw eigen motivatie om dit te doen. Immers, het wordt alleen maar dubbel anders. Mag ik de heer Van der Veen vragen om zijn inleiding te verzorgen? Meneer Van der Veen. Zeker, dank u wel, voorzitter. Geachteraard. Uh, mijn naam is Tom van der Veen. Ik ben samen met mijn vrouw, eigenaar van Hotel Keur in Zandvoort. Uh, en richt vandaag het woord tot u in zaken het parkeerbeleid. En ik mag dit doen namens de ondernemersorganisaties van Zandvoort, verenigd in het onderne onderne ondernemersbelang in Zandvoort. Na nou, onze inspraak van vorig jaar zijn we in gesprek gegaan met wethouder Verheij en het projectteam. En we zijn blij om te zien dat een aantal besproken oplossingen en oplossingsrichtingen zijn opgenomen in het plan van aanpak en de quick wins. De samenwerking is van ons betreft prettig verlopen. Uh, we hopen dat we vanuit de, uh, deze, de, uh, deze samenwerking de komende tijd verschillende onderwerpen verder kunnen uitdiepen. Bijvoorbeeld de groeiende parkeerdruk door Airbnb verhuur. We hebben voor deze vergadering ook onze probleemanalyse, uitgangspunten en oplossingen uitgewerkt. Deze heeft u bij de stukken aangetroffen. Zoals gezegd komt een aantal onderwerpen terug in het plan van aanpak. Uh, daarnaast zouden we graag middels deze inspraak de onderwerpen gastheerschap, prijsdifferentiatie en mobiliteitshubs uh, extra voor het voetlicht willen brengen. Gastheerschap. We zijn in ons dorp gastheer. Gastheer voor de vele dag- en verblijfstoeristen die we jaarlijks in ons uh, dorp mogen ontvangen. Maar zeker ook gastheer voor alle bewoners die, die prettig willen wonen in onze mooie badplaats. Het huidige plan van aanpak aan voor ons de sfeer van controle en handhaving. In plaats van verleiding en uitnodiging. Hoewel controle en handhaving natuurlijk moet plaatsvinden, roepen wij de vervolgplannen die vorm te geven vanuit het gastheerschap vanuit het mooie dorp. Voor ons betekent dat bijvoorbeeld dat je gasten verleidt om te gaan parkeren aan de randen, in plaats van te hebben over waar ze wel en niet mogen parkeren. En dat je bijvoorbeeld met ondernemers in gesprek gaat om een acceptabel alternatief te creëren voor hun parkerende gasten, in plaats van parkeervergunningen af te nemen. Hierdoor wordt het parkeerbeleid onderdeel van gastheerschap, waar wij ons elke dag voor inzetten. prijsdifferentiatie. Prijsdifferentiatie is wat ons betreft een goede manier om vanuit het gastheerschap onze toeristen te sturen naar de gewenste parkeerlocaties. We adviseren daarom met klem te differentiëren in de parkeertarieven van A, B en C locaties en hier vooral ook de plekken buiten Zandvoort mee te nemen. Op deze manier kunnen bezoekers van ons dorp zelf kiezen waar te parkeren en tegen welk tarief. Middels het online en offline inzichtelijk maken van de beschikbare plekken en een goede parkeerroute kunnen we constant sturen naar de juiste plekken en zoveel mogelijk zoekverkeer voorkomen. Mobiliteitshubs. Ook onderdeel, eh, ook onderdeel van het gastheerschap is ervoor te zorgen dat bezoekers vanaf een parkeerplaats weer makkelijk terug kunnen komen naar strand, dorp of hotel. En hoe leuk zou het zijn eh, als je bij een parkeerplaats kunt kiezen voor een fiets of e-scooter, e die je bij je bestemming weer kunt inleveren, of een pendelbus die je aflevert op de plek van bestemming. En hoe gaaf zou het zijn als we een wandelroute kunnen inrichten langs de leukste plekjes van Zandvoort vanaf een parkeerterrein, met onderweg plek voor een bakje koffie, een lekker bekje en toeristische info over de omgeving? mobiliteitshub is de ideale manier om parkeren aan de randen van Zandvoort uh, uh, en ook buiten het dorp leuk te maken en om te verduurzamen. Hierin kunnen we als gemeente, innovatiefonds en ondernemers samenwerken voor de ultieme beleving van dorp. Wij zijn ervan overtuigd dat de voorstellen in ons plan zullen leiden tot een forse verlaging van de parkeerdruk voor bewoners en toeristen. Daarnaast hopen we dat de discussie en de stukken, uh, de lijn voor controle en handhaving plaats kan maken voor uitnodiging en verleiding zodat het parkeerbeleid een aanvulling is op het gastgezinsschap waarvoor de ondernemers zich elke dag inzetten. Uiteraard zetten wij onze ethie hiervoor graag ook in om in de volgende fase met u mee te denken over de vormgeving hiervan. Dank u wel, voorzitter. Dank u vriendelijk. Nou, u heeft het perfect gedaan, zou ik aan zeggen. U bent acht seconden over de tijd. Nou, ik heb maar... geoefend. <laughs> Fantastisch, dank u vriendelijk. Ik, ik kijk nu naar de leden en de vraag of zij een van hen een toelichtende vraag hebben voor de heer Veen van de Veen. Nou, nogmaals een compliment. U bent erg duidelijk geweest. En we u voor uw inbreng. Ik zie een vraag. Mevrouw Koper, gaat u gang. Ja, dank u wel meneer Van der Veen. Een helder betoog. Uh, minder controle handhaving, hoorde ik u zeggen. Uh, meer verleiden parkeren aan de randen. Dan heb ik een vraag voor u. Hoe bent u als hotelier te verleiden om in plaats van een hotelvergunning in dorp... En, uh, uw gasten te laten parkeren aan de randen? Um, nou, wat, wat we in de uitgangspunten hebben gezet is dat we uh, uh, zo, uh, op het moment dat uh, er, er geparkeerd kan worden binnen 5 tot 10 minuten van de locatie, uh, dat gasten dat accepteren zodra het langer wordt, uh, dat, uh, uh, dat het niet geaccepteerd wordt, dat we het negatief uh, terugzien in uh, reviews. Uh, dus op het moment dat we een alternatief hebben. Uh, op 5 tot 10 minuten van elke, uh, van elke locatie. Uh, dan kunnen we met elkaar in gesprek gaan. En dan, dan kunnen we eens kijken of we daar, uh, uh, uh, daaruit kunnen komen. Dank u. Meneer heer Hermsen, zie ik een vraag. Meneer Hermsen, gaat u gang. Ja, voorzitter. Ik heb de vorige keer heb ik deze vraag ook gesteld. Want ik vroeg mij af wat de hoteliers uh, in het algemeen doen. Uh, om te zorgen dat de uh, bezoekers buiten de wijken parkeren. Um, ik, ik merk ook op dat het in, het, in het stuk, wordt het, ook niet, het wordt niet beschreven, er wordt niet over nagedacht. En ik heb ook niet echt het gevoel dat het gebeurt. Um, um, hij heeft on, in, inmiddels al anderhalf jaar de tijd gehad om daarover na te denken. Of iets, iets korter misschien. Um, maar de vraag is eigenlijk, ja, hij sluit ook wel aan bij mevrouw Koper, maar ik wil hem iets stelliger zetten. Wat gaat u doen om te zorgen dat de parkeerdruk in de Zandvoortse wijk niet groot wordt? Nou ja, dat doen we eigenlijk al, uh, dat heeft u de vorige keer inderdaad gevraagd. Dat doen we uh, uh, de, eigenlijk continu door uh, onze gasten te informeren over het openbaar vervoer. Uh, dat doen we om ze te uh, informeren over uh, Flixbus. Dat is een onderdeel wat ook in het, uh, in het, uh, uh, in het plan staat. Uh, dat doen we uh, om ze te informeren over uh, bijvoorbeeld een parkeerplek bij Spaarwouden. Uh, uh, die, er, die er is, zodat ze met de trein kunnen komen. Uh, op die manier proberen we de, zand, de parkeerdruk in Zandvoort te verlagen. Dank meneer Van der Veen. Ik zie nog een vraag bij mevrouw Astrid van der Veld. Mevrouw Astrid van der Veld, gaat u gaan. Ja, dank u wel. Uh, zoals gezegd, ik laat het beeld even uit, want anders kan ik het namelijk niet lezen. Dat ga ik niet anders even hier. Um, volgens mij heb ik in het stuk van meneer gelezen dat u uitgaat uh, van het uh, instellen van bewonersparkeren door heel Zandvoort. Ben u niet op de hoogte van het feit dat deze raad al lang besloten heeft dat er één parkeerbeleid komt, namelijk een fiscaal parkeerbeleid? Ik verbaas me daarover. Of ik moet het verkeerd gelezen hebben, want ik kwam natuurlijk te elf uren. Het... Dank, u, mevrouw Van der Veld. Meneer Van der Veen, gaat u gang. Een duidelijke vraag en een kort antwoord misschien. Um, wij hebben uh, in, de aanleiding hier, in de aanloop hier naartoe uh, uh, gekeken naar wat zien we zelf als, uh, als oplossingsrichting. En we hebben inderdaad vernomen dat uh, in, uh, de huidige, uh, in het huidige plan van aanpak, uh, dat het inderdaad staat. Uh, over bewonersparkeren hebben we wel gezegd dat we het belangrijk vinden om uh, nu Nieuw-Noord niet wordt meegenomen, om dat te blijven monitoren, om uh, te waarborgen dat daar uiteindelijk straks niet een, een verschuiving plaatsvindt. Um, en daar een veel hogere parkeerdruk uh, uh, daardoor uh, ontstaat. Dank u, vriendelijk. Met uw vraag... voorzitter, dat is niet een antwoord op mijn vraag. U spreekt erover om in heel Zandvoort bewonersparkeren in te voeren, dat dat uw wens is. Terwijl er toch al enige tijd uh, behoorlijk bekend is dat we gaan voor een fiscaal systeem. Dank u, mevrouw Van der Veld. Heeft u hier nog een korte toelichting op, meneer Van der Veen? Dan nee, begrijp ik de, de, de, de, de, de, de vraag niet helemaal, excuus dan, uh, de, wat, bedoelt ze met, wat bedoelt mevrouw Van der Veld met het fiscaal systeem? Mevrouw Van der Veld. Daar bedoel ik mee het parkeren door heel Zandvoort en geen vergunningen meer voor uitsluitend bewoners. Dank u vrienden mevrouw Van der Veld. meneer Van der Veen die spreekt namens de ondernemersvereniging uh, Zandvoort en die is niet vertrouwd met uh, de vraag rond de vergunning die u nu memoreert. Ik geef nu het woord aan mevrouw Belinda Currenzon, Mevrouw Currenzon, gaat u gang. Dank u voorzitter. Uh, um, mijn vraag is eigenlijk, u spreekt namens alle ondernemers, geeft u aan, hè, via ondernemersbelangen. Spreekt u ook namens de uh, ondernemers uit Nieuw Noord? En met name natuurlijk de detailhandel al daar. Dank u mevrouw. Meneer Van der Veen, gaat u gang. Um... Volgens mij zijn die vertegenwoordigd in uh, het OBZ, het ondernemersbelangensantwoord. Maar dan nou moet ik heel eerlijk bekennen dat ik daar als ondernemer zelf nu een jaar bij zit. En um, ik durf dat niet met 100% zekerheid te zeggen. Eerlijk een kort antwoord. Dank u vriendelijk. Uh, dank u vriendelijk nogmaals meneer Van der Veen voor deze toelichting op uw uh, inleiding. En dank voor uw bijdrage. En ik wens u nog een prettige bijzit. Dank u. Mevrouw... Dank u. Voor anti antiparkeerregime Zandvoort en huurdersplatform Zandvoort, bent u aanwezig? Ik ben aanwezig, goedenavond. Nou Mok, dan geef ik u hierbij het woord en gaat u van. Ik zal proberen zo spits mogelijk te zijn, maar het is niet mijn vak. Uh, goedenavond uh, voorzitter, college en leden van de raad. Uh, mijn naam is Theresa Mok en ik spreek nu in als vertegenwoordiger van het huurdersplatform Zandvoort. En als oprichter van het anti-parkeerregime, Zandvoort. Uh, um, uh, ik zal proberen wat stukjes eruit te halen, op uw wens. En, um, uh, normaal gesproken ben ik anti-parkeerregime, maar in dit geval uh, werd ik benaderd door een hoop mensen uit Nieuw-Noord. die het artikel hadden gelezen in de krant van eerstleden week, meen ik. En daar staat in het nieuwe tijdelijke plan. Uh, ...dat er uh, door de toegenomen parkeerdruk in de wijken Tranendal, Parkduinwijk en Oud-Noord... ...een tijdelijk parkeerplan wordt ingevoerd, het kwikwin. Uh, de parkeerbrug in deze wijk is ontstaan door het invoeren van een parkeerregime in de wijken... ...aan de andere kant van het spoor en de woonwijken aan de boulevard. Hierdoor ontstond het zogenaamde olievlekeffect... Hoteliers en eigenaren uh, van Bed and Breakfast, andere uh, bezoekers van Zandvoort um, stel, zetten hun auto's nu in het gebied waar geen regime is. Um, de bewoners van deze wijken kregen hierdoor een groot probleem en smeken nu om onbetaald parkeren. Een logisch gevolg. Hun verzoek wordt nu ingewilligd voor een tijdelijke periode. Per 1 juni zal het daarom gestart worden. Tot de verbazing van velen uh, valt Nieuw-Noord nu buiten dit plan. Net al, met als logisch gevecht, uh, gevolg wederom het olieflek-effect. Nieuw-Noord krijgt nu ook in deze periode alle vrije parkeerders uit de genoemde wijken. En zal daardoor verstikken. Ze hebben ook geen alternatief. Om dan een parkeerplek te zoeken. Want dat hebben we dan niet meer. 1200 huishoudens en ondernemers uit deze wijk zullen geen uitwijkplek meer hebben. Um, Nieuw Noord wordt de parkeerklico van Zandvoort de komende vier maanden. Um, mevrouw Verwij wil het gaan invoeren per 1 juni. Ik heb gistermorgen een gesprek met haar gehad. ...samen met de heer Burger. Uh, en mijn vraag was... ...waarom uh, moet dat... Uh, ...waarom houdt u Nieuw-Noord... ...uit dit verhaal? Haar antwoord was... Uh, ...dat het bureau... Uh, ...die het uh, dus digitaliseert... Uh, ...met de drie wijken... Uh, ...zonder Nieuw-Noord... ...de tijd alleen maar heeft... ...om dat uh, te gaan verwerken. Ik heb daarop gevraagd... ...of zij dan niet een maand langer, dus in juli... die wil gaan invoeren voor alle wijken. Om te voorkomen dat hier echt een, uh, nou, een behoorlijk probleem gaat komen. En als het probleem er eenmaal is... is het bijna niet meer op te lossen. Uh, ik heb het rapport gelezen van het OBZ. De ondernemers juichen het plan toe... Dat verbaast mij, en net als wat Belinda Geurens net vroeg, staan de ondernemers uit Nieuw-Noord hier ook achter. En ja. dat is dus niet waar. Wilt u afsluiten? Ik ben nog een klein stukje. Nou. Ja. Um, nou gaat u me weer in de reden vallen, en dan ben ik het weer kwijt, hè? Zoals gewoonlijk. Ik vind dit niet collegiaal. Uh, niet van u, maar van het OBZ. Uh, moeten de ondernemers in Nieuw-Noord dan maar uitzoeken. Vier maanden is een lange tijd om tijdelijk te worden opgezadeld met dit effect. Om andere wijken te ontlasten. Vooral in de periode, en dan doel ik op corona, waar de Nederlander op vakantie gaat in eigen land, zal het betekenen dat het extra druk wordt. Uh, hier is geen onderzoek meer nodig. Wel logisch nadenken. Ik hoop daarom dat u uh, uzelf zelf in kunt leven in deze situatie en uh, dat u werkelijk bezig bent met de problematiek die hieruit voortkomt. Dank voor uw aandacht. Dank u mevrouw Mok. Ik kijk uh, de leden aan en ik zie vroeg ze, vraag nogmaals om een handje op te zetten, dan kan ik het gelijk zien. Ik zie de heer Ghabari, Mag ik meneer de gelegenheid geven om mevrouw Mok een toelichtende vraag te stellen? Ja, een korte toelichtende vraag. Uh, mevrouw Mok, uh, kunt u misschien aan deze commissie schetsen wat op dit moment al bijvoorbeeld de situatie is rondom de flatgebouwen die er staan? Bij de, flat... Mok, u zijn... Oh, maar, uh, bij de flatgebouwen zijn al problemen. Als die mensen s'avonds thuis komen van hun werk, uh, dan zijn er al problemen met het zoeken naar een plaats. Uh, dat wil niet zeggen dat, je niet, uh, dat dat dan opgelost is, maar... Uh, het, het, het is niet waar dat het onderzoek wat in 2019 is gedaan, dat er geen parkeerdruk in Nieuw-Noord staat. Het is onzin. Er is wel degelijk parkeerdruk. En dat dank, zal dan alleen maar erger worden. Dank u mevrouw Mok. Ik zag ook een reactie van de heer Balder-Wilson. Heb ik dat goed gezien? Nee, dat heb ik niet goed gezien. Ik kijk de leden aan en ik zie geen handje meer. En ik dank mevrouw Mok voor haar bijdrage en... We zullen er zeker wat mee doen. En met die vragen die u aan het college heeft gesteld. Gaat het wel vrij wat doen. Dank u voor ja, je. Voor uw bijdrage. Dan heb ik nog een reactie van de heer Keur. De heer Henk Keur. Meneer Keur aanwezig. Meneer Keur. Ja, daar ben ik. Ik zie u nog niet op het scherm. Ah, daar bent u meneer Keur. Ja. Meneer Keur. U kent het systeem. U weet er alles van. U weet er al veel van zelfs. Mag ik u het woord geven? En u weet ook, drie minuten is toch wel een hele tijd, maar misschien nog te kort. Gaat u gang, meneer Ja, ik dank u vriendelijk. Uh, ik wil u als voorzitter en het college en de raadsleden bedanken voor de tijd die ik even krijg om in te spreken. In 2017 uh, is er een motie aangenomen van Sociaal Zandvoort met steun van OPZ en D66, de heer Hermsen. Omtrent te kijken naar de lijn 300 door te laten rijden richting uh, Zandvoort. De wethouders Demmers van GBZ, van GBZ en de heer Kuipers van D66... ...waren erg enthousiast over de motie en waren er druk mee bezig. De vooruitzichten zagen er goed uit... ...maar helaas konden de wethouders hun werk niet afmaken... ...door wat voor reden dan ook. Voorzitter, in 2018 heb ik hier vragen over gesteld... Over deze uh, motie, hoe het ervoor stond. Maar tot op heden. luister goed, tot op heden. is er nog steeds geen antwoord op mijn vragen geweest. Ik heb in 2019. via de toen nog. griffier, de heer Versteveningen. gevraagd om te kijken. of er al antwoorden waren. op mijn vragen. van de toenmalige wethouder, die Beerense. Of de antwoorden er ook al waren. weet ik niet, want ik heb nooit geen mailtje. of een gesprek hierover gehad. Voorzitter, u raadt het al, ik heb dus nog steeds geen antwoord gehad op de diverse di vragen die ik toen heb gesteld. Daarom heb ik vorige week wederom contact opgenomen met de griffier om te vragen of zij via een mail de wethouder kon vragen of zij met mij contact op kon nemen over dit onderwerp. En over de vragen die nog steeds open stonden vanaf 2018. Hè? ...dat de vragen... Uh, ...of die nog... Of er, ...of er antwoord op kon krijgen op die vragen. Voorzitter, dan moet ik eerlijk zeggen... ...ik heb uh, vandaag... In de laat in de middag... ...heb ik contact ge gekregen... ...met mevrouw Van der Heij... ...en er is wel een hoop duidelijk geworden... ...maar dat wil niet zeggen... ...dat ik nog steeds geen antwoord op mijn vragen heb gekregen. En ik vind het een beetje raar... Deze in, hier Ik vind het dus een beetje raar... Dat, dat, dat je me zo ja. moet wachten op antwoorden op vragen vanaf 2018. En ik wil me toch even zeggen dat ik al een goed gesprek gehad met mevrouw Van Heij hierover. En uh, ja, is, ik heb ook goed geluisterd naar wat zij een avond heeft verteld. Dus ik ben wel een hoop duidelijk. Maar er zit me toch nog wel wat dwars waarom die vragen dus niet gesteld zijn. Dat was mijn vraag. Dank u voorzien meneer Keur. Ik kijk naar de leden of een van de leden een toelichtende vraag heeft. Heer, mevrouw Koper. Mevrouw Koper, gaat u gang? Dank u wel. Ik heb meneer Keur aardig, maar nu is het voor mij een beetje cryptisch geworden. Ik ging er vanuit dat het over de motie 300 ging, waar u zich altijd zo sterk over maakt. Maar ging er daar die vraag ook over meneer Keur? Kunt u me dat nog even toelichten? Ja, dat klopt. Dat, dat heb ik in het begin ook gezet, lijn 300. Dat hij, door, dat hij door zou rijden vanuit Haarlem richting Zandvoort. En die motie was unaniem aangenomen door de voorgaande in de voorgaande raadsperiode. Helder, dank u. En ik kijk de leden nogmaals aan. En ik zie niet alle leden, dus als u een vraag heeft, steekt u uw handje op. Geen hand. Dan dank ik meneer Keur voor zijn inbreng. Uh, en ik verzoek ook uh, ja, u nogmaals uh, te bedanken. Nee. Zien. Ik dank u nogmaals voor uw inbreng en ik wens u een fijne avond verder. En u zal een antwoord krijgen van het college. Nee, het wordt meegenomen in de vergadering. Dank u vriendelijk nogmaals en goede avond. Ja. Geachte leden, plan van aanpak, optimaliseren, bereikbaarheid en parkeren. Ik geef het woord aan het GBZ. Wie mag ik het woord geven, het GBZ? Dank u wel. Dat mag u mij geven. Helaas geen beeld erbij. Geef niet eens. Het is herkenbaar duizenden. U bent beter u af zonder beeld. Dank u wel. Ja, zoals uh, een ieder zal weten is uh, GBZ uh, nou niet bepaald een voorstander van het belanghebbende parkeren. Of terwijl bewoners parkeren, het is maar wat voor naam je eraan geeft. Maar wij zien wel in dat er nu een probleem is wat ook nu opgelost moet worden. Het belang van de bewoners is nu het belangrijkste. De afspraken die wij uh, binnen deze coalitie hebben gemaakt... en daarvoor al bijna raadsbreed uh, zijn ondertekend... door middel van het raadsprogramma... dat betekent dat uh, nou ja, bijna de gehele raad uh, erachter staat... om over te gaan tot één parkeerregime waarbij fiscaal parkeren het is... Dat was in 2020 zo. Uh, sorry, 2018 zijn we zo begonnen. Helaas, 2020 was een jaar nogal turbulent. En gebeurde van alles. En uh, nou ja, het parkeerbeleid uh, was nog niet klaar. Werd overgenomen door de volgende wethouder. Uh, de vorige wethouder zei dat hij wat klaar had liggen. Maar dat bleek dus gewoon niks te zijn. Behalve dan een aantal rapporten en onderzoeken. Niet onbelangrijk, daar gaat het niet om... Maar in twee jaar tijd had GBZ wel iets meer verwacht. Wij vinden het zonde van verloren tijd. Het beleid had al een feit moeten zijn. te oplossen lukt helaas maar deels. Hotelvergunningen zijn al uitgegeven. Hopelijk blijft het bij deze. Of bedoelt de wethouder vergunningen die geldig zijn voor de parkeerterreinen. Dan wordt er gesteld in het stuk dat uh, gasten niet meer zouden kunnen parkeren, dus niet meer voor het hotel zouden kunnen laden en lossen. Nee, dat klopt. Dan zouden ze zouden daar niet meer mogen parkeren, dat is ook de wens van ons allemaal. Maar dat houdt niet in dat ze niet mogen stilstaan om te laden en te lossen... of onmiddellijk in- en uit te laten stoppen van passagiers. Zo zit de wet nou eenmaal in elkaar, dat mag dan altijd. De woonwijken staan namelijk nu vol met toeristen. En de bewoners kunnen niet parkeren. Wij willen er dan ook heel erg op aandringen... om verder geen hotelvergunningen meer uit te geven... die geldig zijn in wijken waar gewoond wordt. Dat is echt niet te doen. Om ervoor te zorgen dat toeristen langdurig parkeren in een wijk... waar alleen vergunninghouders... Sorry, ik heb het verkeerd opgeschreven. Om ervoor te zorgen dat toeristen niet langdurig gaan parkeren in een wijk... die alleen voor vergunninghouders is... stellen wij voor om de wegsleepverordening weer op tafel te leggen. Dat zullen wij als raad moeten bepalen. En uh, ik wil dat opnemen met de wethouder. Het gaat namelijk om onder, onder, onder of is het, artikel 173 ja, en 170 van de wegenverkeerswet. En wij als raad moeten dan uh, wegen aanwijzen waar de wegsleepregeling weer van kracht wordt. Dat wil niet zeggen dat ik iedereen meteen wil wegslepen. Dat is onzin. Want dat is best wel duur, maar het schrikt wel af. Als je ziet staan dat je er alleen maar mag staan met een vignet in alle talen... en je ziet dan ook nog dat wegsleepbordje... dan denk je wel twee keer na voordat je daar gaat staan. En bijvoorbeeld twee weken parkeren voor 90 euro is natuurlijk niet duur. Want dat is namelijk de boete op dit moment, dacht ik. Misschien is die wel weer hoger geworden. Dan wil ik terug naar het voorstel. Het tijdelijk instellen van de bewonersparkeren in Oud-Noord, Duinwijk en Teranedal dat deze wijken per 1 juni tot 1 oktober een verlichting krijgen van de parkeerdruk. Helaas zal dat een verhoging van de parkeerdruk geven voor de bewoners van Nieuw-Noord. Deze wijk zal zwaar overbelast worden. De wethouder heeft aangegeven dat er weerstand is bij bewoners... en dat er geen tijd is om deze wijk per 1 juni een oplossing te bieden. Ons voorstel is dan, doe dan Nieuw-Noord per 1 juli... In deze maand zult u zien dat het hartstikke hard nodig is. Want het wordt echt het overloopputje van een ieder die daar wil parkeren zonder een cent uit te geven. En daar moeten we inderdaad eens van af. Als ik zie wat hier in deze omgeving allemaal gebeurt, auto's die neergezet worden, drie weken lang kijk je er tegenaan. Het is dan de tweede auto van een bezitter van een strandhuisje. Noem maar op, noem maar op. Voorbeelden te over. Dan wil ik nog even iets nakijken. Heeft ja, geeft de interruptie, ja. van meneer Deen. Ja. Meneer Deen, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik heb uh, een punt van orde. Uh, mevrouw van der Veld is nu ongeveer al twee keer, misschien wel langer... Uh, zo lang bezig als mijn collega van Tichelen bij het vorige agendapunt. Ik vind dit uh, uh, niet duidelijk uh, en het getuigt wat mij betreft van een soort van selectieve willekeur. Uh, wilt u daar... ...eenduidig in optreden of wilt u uit uitleggen hoe u hier nou precies in zit? Want ik ben een beetje de weg kwijt. Meneer Denen, ik kom graag met u en meneer Vertichelen na de vergadering op terug. En verder dank ik u voor het bijdrage. Het is absoluut geen willekeur en ook niet selectief. Ik kom er graag bij u terug. Meneer Van der Veld, gaat u verder. Ja, dank u wel. Nog, ik krijg nog een handje door. Ik zie geen handje. Meneer Berg heeft ook een handje. Meneer Berg, gaat u gang. Meneer Berg, u moet wel uw microfoon inschakelen, want dan zie je alleen uw ogen. Oh, dank u wel, dank u wel. Ik wil alleen een opmerking maken dat ik het niet ziek vind om in de vergaderingen uit te halen naar een wethouder die, oude wethouder die zich niet kan verdedigen. Ik vind het niet ziek. Meneer, meneer Berg, hier maar hier ik geef nu het woord weer aan mevrouw Van der Veld met een verzoek het kort en spits te doen. Zoals ik bij het begin van de vergadering aan iedereen gevraagd heb. Meneer de Veld, Meneer u, Deg, u mag dat niet ziek vinden. Ik benoem gewoon een feit. Er werd gezwaaid met hier is het parkeerbeleid. En het bleek niks anders dan stukken van onderzoek te zijn. Ik kan er niets anders van maken. Gaat u gang, mevrouw de Veld. Met die Dank u wel. Ik had nog één puntje. Um, om dan tegemoet te komen aan de heer Deen. Um, wij willen de parkeervoorzieningen optimaal benutten. Dat, dat hebben we eerder met elkaar besproken. En op dit moment is er een argument dat er op de PCI bijna nooit vol staat. In combinatie met het nieuwe beleid en het wegnemen van de parkeerplaatsen op de boulevard ontstaat er een tekort. Dat kunnen we met z'n allen gaan invullen. Waarom wordt er in het onderzoek naar een extra parkeerdek... niet meteen gekeken naar een extra parkeerdek op het Zanddepot? Op het zanddepot? Wat ons betreft twee vliegen in één klap. Het mag duidelijk zijn... Um, Mits er een toezegging komt dat Nieuw-Noord meegenomen wordt in dit tijdelijke beleid. Dat wij ons kunnen vinden in dit voorstel. Wel natuurlijk, uh, ja, met pijn in ons hart. Want we gaan nu voor iets stemmen waar we eigenlijk tegen zijn. Maar in het belang van de bewoners moeten we wel. En uh, ja, ook dat moet je kunnen in de politiek. Dank u wel. Dank u. mevrouw Van der Veld. PVV. Wie mag ik het woord geven? Meneer Deen of meneer Van Tegelen? Ja, dat mag u uh, meegeven, uh, voorzitter. Ja. Um, wat ons betreft gaat het hier om, uh, om onder andere wat quick win maatregelen. Waar wij uh, op, op zich wel achter kunnen staan. Uh, je kunt je natuurlijk afvragen wat verstandig is om gedurende een korte periode in één hoogseizoen. Uh, een tijdelijke maatregel te initiëren... en dan hopelijk in het jaar daarna met een structureel nieuw plan te komen. Maar goed, uh, wellicht werkt dit voor, uh, voor deze zomer. Um, om de succesfactor toch hoogstwaarschijnlijk wat te verhogen... mag wat ons betreft, uh, zoals ook, uh, we hebben gehoord bij de inspraak van uh, mevrouw Mok... Uh, Nieuw-Noord nog worden toegevoegd aan dit plan... Dat is ook wat we veel van de inwoners op straat horen, voorzitter. En punt 2 vraagt om in te stemmen met het oppakken van de overige maatregelen... uit het plan van aanpak, waaronder punt B een onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een parkeergarage... of een gedeeltelijk parkeerdek op P de Zuid. Over een extra dek hebben we het al eerder gehad, voorzitter. Dit lijkt ons onwenselijk. Een garage is onhaalbaar en onbetaalbaar. Dus wat dat betreft hoeven we daar geen geld meer in te stoppen. En uh, daarnaast leveren ja, we leven bij ons nog wel enigszins wat twijfels... bij het uitwerken van het plan... Voor een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid. Maar uh, we zijn zeer benieuwd naar de uitwerking hiervan. Dank u wel. Dank u vriendelijk meteen. GroenLinks, meneer al Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, ik zal een paar punten gewoon uh, met de wethouder communiceren, wat uh, de tijd scheelt. Um, ik zou wel een punt meegeven om ook uh, op de gemeente een uh, frequently asked questions te zetten rondom het nieuw tijdelijk in te stellen beleid. Er uh, waren heel veel vragen die ook uh, bij mij opdoemden. althans bij burgers die naar mij toe kwamen, opdoemden. rondom dit nieuwe beleid. Bijvoorbeeld hoeveel vergunningen mag ik aanvragen, uh, hoeveel bewoners, uh, bezoekerspassen krijg ik, enzovoort, enzovoort. Misschien is het handig om die duidelijkheid mee te nemen. Ik vind het wel voor een gedeelte al een stuk uh, rondom uh, communicatie naar de toeristen toe, we proberen we dat ook naar onze bewoners natuurlijk toe te doen. En ik denk dat de wet daar dat ook uh, met me eens is en zal meenemen. Misschien staat het zelfs al goed in het schrift, maar lees ik eroverheen. Um, even verder. Uh, ja. um, u beschrijft het een en ander over uh, het vorige parkeerregime. U beschrijft ook het een en ander over waarom Tranendal er wel binnenvalt binnen de Quickwinds en Nieuw-Noord niet. Alleen als ik al uw overwegingen zo lees in dit stuk... dan zou ik toch bijna zeggen dat alles wat u daar opschrijft eigenlijk al een hele goede reden is... om Nieuw-Noord ook in, dit, uh, in deze tijdelijkheid mee te nemen. Ik snap dat het misschien moeilijk is vanwege de, de, de, de, de, de, ja, het uitvoeren hiervan. Alleen, uh, volgens mij heeft mevrouw Van der Velde daar net ook wel een mooie suggestie uh, over gedaan. Laten we dan in ieder geval zorgen dat op een zo snel mogelijke termijn na het invoeren van in deze drie wijken, nu Noord meteen wordt meegenomen. En met zo snel mogelijk bedoel ik nog uh, dit jaar. Uh, laat dat duidelijk zijn. Uh, en dan uh, wat betreft een andere kwikwind waar we heel erg blij mee zijn is de flexbus die ook al werd genoemd en de trein. Uh, u gaat ook met NS Internationaal praten samen met uh, Zandvoort Marketing. En ik zou het dus heel erg mooi vinden, juist ook als, als gastheer van Zandvoort, als we misschien ook met NS Internationaal gaan proberen om de internationale trein uit Duitsland richting Zandvoort te kunnen krijgen. Eén uh, keer in de week uh, of een, een paar keer in de maand. Dat zou toch iets heel moois zijn uh, en zou wellicht ook auto's kunnen schelen natuurlijk. En weer parkeerplekken. Ehm... Um, over het voormalig Sandepot en Zuid en de onderzoek daarvan is al gesproken door collega's. Ga ik niet overdoen. Um, ja, u heeft het ook nog over bebording. Uh, vooral op de er spraken van een stuk. Maar is het ook niet handig om ook echt duidelijk in de wijken. Ook met borden in meerdere talen neer te zetten. wat daar op dat moment het regime is? Zeker als wij dat regime gaan veranderen. Want ja, auto's met boetes zijn nog steeds auto's die op plekken staan waar bewoners uh, zouden moeten parkeren. En dat is zonde. Um, even kijken, of ik dan alles gehad? Um, dan heb ik volgens mij alles gehad. Ja, dat was het. Ja. Aan, dank u wel, voorzitter. Wat <lacht> ongeveer namelijk. naamstuk. Dit is uitsmijden, dank u wel. Meneer Agemari, ik kijk nu naar de VVD. Mevrouw of meneer? Mevrouw Keurenson, ik zie u vooroverleunen. Het u is mevrouw, uh, ja, mevrouw. Ja. Ik zei mevrouw Keurenson. Ja, ja, ga ja. Nee, mevrouw of meneer. Uh, ja. Dank u voor het, hey. voor het woord. Um, Even um, dank aan de, aan de insprekers en uh, voor de punten die zij uh, hebben ingebracht. Maar de aanleiding uh, van uh, eigenlijk ook het ingebrachte vanuit de, de insprekers, um, toch een vraag aan de wethouder. En dat betreft eigenlijk uh, de eerste uh, reactie die wordt gegeven namens uh, Ondernemers uh, Belangen Zandvoort. Uh, wat je in het uh, stuk van hen ziet, um, is dat zij een onderscheid maken, zeg maar toch even tussen de hoteliers en uh, pensionhouders. Maar ook Airbnb. En daarbij geven ze aan dat bij Airbnb uh, mensen uh, toch een eerste bewonersvergunning krijgen. Terwijl ze zeg maar, de, uh, uh, de, de, de gas zeg maar, op de oplit uh, laten uh, parkeren. Volgens mij hebben wij uh, het beleid dat als jij jezelf de auto op de oplit kan parkeren. Dat je niet in aanmerking komt voor een eerste vergunning. Volgens mij is dat een onjuistheid in het stuk. Maar wethouder klopt dat. Het tweede punt um, is eigenlijk ook al gevraagd en ik ga hem uh, ook rechtstreeks aan u stellen. Uh, waarom heeft u in de quick wins, um, worden zeg maar de, uh, de vergunningen voor hoteliers en pensioenhouders uh, niet meegenomen uh, voor de korte termijn? Uh, en wordt u zeg maar, heeft u, uh, gaat u de deal met ze aan, zodat ze zouden moeten kunnen parkeren op Pede Zuid en uh, uh, toekomstig Pede Noord? Met betrekking dan maar even P de Noord. Volgens mij is het niet mogelijk in het kader van het bestemmingsplan uh, om daar te parkeren. Uh, welke maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat het aankomende zomer wel kan? Um, mevrouw Mokke heeft ingesproken en geeft eigenlijk aan, uh, stelt de vraag, uh, Nieuw-Noord is buiten het plan gehouden. Um, is uitstel mogelijk tot 1 juli? Je kan de vraag ook anders stellen, kan het eventueel volgordelijk? Dus zou je kunnen zeggen, het huidige plan per 1 juni you know, en uh, Nieuw-Noord per 1 juli. Um, aanvullend daarop de vraag, Nieuw-Noord is buiten het plan gehouden, maar als je de stukken uh, leest, um, en er wordt gesproken over een aantal wijken, uh, Kwarrels van Uffort, de wijk wordt niet genoemd, valt die er eveneens buiten. En uh, Zandvoort Zuid hebben ook de Zandvoortse Laan. Die behoort niet bij Tranendal. Uh, valt die ook buiten het uh, gehele uh, uh, rijkwijde van het uh, gebied. En de heer Keur gaf ook aan natuurlijk uh, geen antwoord op vragen. Ik heb een uh, vraag die daarin van in het verlengde ligt. We hebben in uh, 2017 nou, ik dacht, is er een onderzoek geweest uh, naar de parkeerdruk in... Uh, de Oostbuurt, Koninginnebuurt en met name het LDC gebied daaromtrend. Daar zijn ook een aantal voorstellen en aanbevelingen gedaan. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld bewonersvergunningen. In hoeverre zijn de resultaten van dat onderzoek ook meegenomen... of worden die ook meegenomen bij de uitwerking van het verder parkeerbeleid. Uh, zeker omdat de bewoners al daar uh, veelvuldig overlast ervaren... ...van andere uh, bewoners die met de, parkeer, uh, of met de bewonersvergunning daar aan het parkeren zijn. Um, voorzitter, dan eigenlijk als je gaat kijken naar het uh, uh, stuk... Moet je, een, ...moet je tot de conclusie komen dat er een tweedeling zit in het stuk. Uh, je hebt te maken met de kwikwins en je hebt te maken met een vervolg. Um, quick wins, ik heb nog één aanvullende vraag. Uh, waar begint Nieuw-Noord? Is dat bij de straat Heimastraat of is dat het uh, bochtje om uh, en zitten we dan bij de professor Zeemanstraat? Die had ik ook nog bij staan. Uh, dan heb ik al een vraag over de kwikwin gehad, um, maar mijn algemene vraag over het stuk is hoe reëel is het stuk en hoe uh, realistisch in de zin van uh, financieel, maar ook in het kader van planning. Uh, u wilt een parkeerbeleid invoeren in 2022 en in 2021, dus dit jaar in Q3, moeten wij uh, de verordeningen vast gaan stellen. Dat betekent dat wij uh, op dat moment dat alle scenario's bekend moeten zijn. Aan welke knoppen kunnen we rekenen en uh, uh, wat zijn de uitwerkingen van het plan? En ik, uh, ik mis de scenario's in het stuk. Um, en met de scenario's mis ik daarmee ook een go van no-go moment. En ik zal het kort toelichten voor ieder. Um, volgens het coalitieakkoord is gezegd namelijk dat de eerste vergunning voor de bewoners van Zandvoort en Bentveld uh, gratis is. Dat impliceert dat iedereen een eerste parkeervergunning krijgt. Er zijn er natuurlijk ook uh, mensen met een tweede en soms ook nog wel met een derde auto. Die zullen de kosten op dat moment moeten dragen voor het overige, want het geheel moet kostenneutraal zijn. Um, wat betekent dat voor zo'n tweede vergunning? Waar komt die op uit? Komt die uit op zeg maar even uh, wat we nu gaan zeggen de huidige 80 euro? Of gaat die richting de 160 of gaat die richting de 300? Want uh, dat heeft natuurlijk wel consequenties. Dat is één knop waar je aan kan draaien. Um, dus uh, wat zijn de scenario's en op welk moment wilt u die in beeld gaan brengen? Dank u wel. Uh, oh. Nee, ik was er niet een waar een driftige... voorzitter. Nee, u mag doorgaan, maar ik heb een u van mevrouw Van der Held. Ja, dank u wel. Ik, ik hoor mevrouw Geurens ons iets zeggen over die tarieven en u spreekt dan over die 80 euro, maar dat is voor bewonersparkeren. Op dit moment is het uh, tarief, dus het parkeerplaatsapparatuur, tarief 27,50. En dat schijnt uh, toereikend te zijn al jaren. Dus dan spreken we inderdaad over twee keer dat bedrag misschien. Dank mevrouw Van der Veld. En u uh, hadden... Nou, u hadden... als... Hadden... als, als... Ik, ik zou graag van, van de wethouder, als mevrouw Van der Veld uh, de, zegt dat dat zo is. Uh, dat die uh, vergunningen dus omlaag kunnen. Eerste graden en tweede 27,50. Als dat het uitgangspunt is, dan hoor ik graag daar een bevestiging van de wethouder. Zeker in het kader van de doorrekening van de stukken. Um, maar dus dat betreft het, het plan van aanpak. Uh, in hoeverre is het realistisch? Welke scenario's ligt er? En dan met name in het gehele kostenverhaal. Want uh, vier ton dit jaar en een investering van in totaal van ongeveer een miljoen. Um, in hoeverre voldoet deze investering aan het uh, uitgangspunt van het rekenkamerrapport. Dat de invoering kosteneutraal zou moeten zijn. Dank u wel. Dank u. Dan heb ik nog een aanvulling van mevrouw Van der Veld. Mevrouw Van der Veld, gaat u gang. En ik krijg opmerkingen vanuit de leden tot we het spits moeten houden. Ook voor mevrouw Curaçon. Mevrouw Van der Veld, gaat u gang. Mevrouw Van de Veld heeft niets en een verkeerd handje misschien. Ik ga door naar de, de PvdA. Mevrouw Koper. Hallo, sorry. Toch, neem ik heb het heb op de microfoon gedrukt, het spijt mij. Maar ik, ik wilde wel wat, uh, wat recht zetten, want ik heb niet gezegd dat een tweede vergunning dan 27,50 is. De eerste is 27,50. En als het kostendeel zou moeten zijn, dan moet daar een verrekening voor komen. Dank u mevrouw Van de Veld. Mevrouw Koper, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Uh, nou ja, er is al een hoop gezegd dat het parkeren dichterbij komt en dat de planning voor corona al uit de pas loopt. Maar goed, we gaan nu van start en we hopen ook dat we de planning gaan halen. En dat moet ook, want we kunnen geen uitstel leiden. En we hebben dat eenduidige beleid voor alle wijken nodig. Uh, zonder waterbedeffect of zoals mevrouw Mok net uh, aangaf, een olievlek. En het plan van aanpak is wat Partij van de Arbeid uh, betreft in grote lijnen akkoord. We kijken uit naar de integrale visie op het openbaar vervoer. Dat is een belangrijk punt ook in onze bereikbaarheid, zoals net al eerder aangegeven. En uh, zoals meneer Keur net ook aangaf in de inspraak, het doortrekken van de 300. Ik, uh, ik, ik hoop ook van harte dat we dat met, de, met elkaar in de Raad weer kunnen bespreken. En ik ga er ook van uit dat de portefeuillehouder hier nog even op ingaat. En ik zou ook graag willen dat de portefeuillehouder nog iets zegt over de vragen van meneer Keur. Um, en als het gaat naar het onderzoek voor een parkeerdek, dat is voor ons ook akkoord. Maar dat akkoord geldt niet voor die tijdelijke maatregelen. Want dat is wat ons betreft zijn er nog veel open vragen. En het, het probleem, zoals het wat ons betreft. Toch echt gaan verplaatsen naar Nieuw-Noord. Want de helft van Zandvoort heeft nu uh, vrij parkeren. Een groot, nou ja, over de, een groot deel. Maar die gratis plekken weten bezoekers natuurlijk altijd goed te vinden. En dat zoekverkeer betekent druk. Bezo bewoners zoeken zich een ongeluk. Kortom, uh, we moeten denk ik het, het vermijden dat we weer in dezelfde valkuil stappen. Maar we moeten die, dat urgente probleem nu oplossen. Misschien is het voorstel van mevrouw Mok en van mevrouw van der Veldt een hele goede. Um, ik vind ook de digitale pilot vind ik een uitstekend uh, uh, verhaal om daarmee aan de, aan de gang te gaan. Maar we moeten ons volgens mij ook realiseren dat het onderzoek is gebaseerd op 2019. En 2020 was natuurlijk een heel bijzonder jaar. En de, de problemen waren toen ook echt groter omdat er veel meer autoverkeer naar Zandvoort was. Mensen die normaal gesproken het openbaar vervoer namen. En we hebben ook allemaal de, de, de, de klachten gehoord en misschien ook wel gezien in onze ommetjes. Alle, alle mensen die sliepen in hun auto's. Ik vrees, ik hoop het niet, maar dat dit jaar ook weer zo'n bijzonder jaar wordt. Niet normaal in ieder geval. Dus vandaar onze zorg. Nou ja goed, het is al veel gezegd. Ik hoor graag van de, van de wethouder eh, of er voldoende maatregelen achter de hand zijn om als er problemen ontstaan in Nieuw-Noord, hoe gaan we dat dan oplossen? Eh, is bijvoorbeeld het voormalig terrein dan beschikbaar als tijdelijk parkeerterrein of handhaving? Zo niet, dan ben ik echt een voorstander van het voorstel van mevrouw van der Veld. En dan wil ik graag nog even terugkomen op de hotelvergunningen.